9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, nog steeds op Radio 1. Uh, de Radio 1 Sportzomer. Ja, 60 verste minuten Sportzomer liggen voor ons. <laughs> ja, rustdag in de tour betekent absoluut geen uh, rustig dagje qua wielrennen voor ons. Straks, uiteraard, weer Goedeld, Henk Lubberding en zijn beschouwingen. En we hebben veel te bespreken met onze gasten: Peter Astine, Peter Paldevries Vries en Tom Boots. Eerst het NOS-nieuws door Alt Megens.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 die het van de politieacademie heeft gekregen. De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic... dreigde al voor de genocide in Srebrenica burgers om het leven te brengen. Die woonden in enclaves die onder bescherming van de VN stonden. Oud-officier Harland van de VN-Vredesmacht... heeft dat verklaard voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij is de tweede getuige in de zaak... en de aanklagers beschouwen hem als een sleutelfiguur in het proces. Harland vertelde het tribunaal dat Mladic tijdens een van hun ontmoetingen boos was dat de moslims weigerden een groep Servische krijgsgevangenen vrij te laten. Hij dreigde toen iedereen in de enclaves te doden... met uitzondering van de kinderen, zei Harland. Mladis staat onder meer terecht voor de moord op 7.000 moslims... na de val van Srebrenica. Het Britse ministerie van Defensie mag raketten plaatsen... op een flat in Oost-Londen om zo de Olympische Spelen te beveiligen. De bovenste etages hebben vrij uitzicht op het Olympisch Park. De flatbewoners wilden het afweergeschut laten verbieden... omdat ze bang zijn een doelwit te worden voor terroristen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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Europese ministers van Financiën zijn tegenwoordig doorgewinterde nachtbrakers. Ook afgelopen nacht halen ze door en gaven ze miljarden uit aan Spanje. We bespreken straks die noodsteun met financiële expert Peter Paul de Vries. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Eerst naar de Balkan. Servië heeft een nieuwe regering. Twee maanden na de parlementsverkiezingen hebben de nationalisten, socialisten en liberalen een coalitie gevormd. Aan de telefoon correspondent David Jan Godfoy. Goedenavond David Jan. Goedenavond. Hoe is er in Servië op gereageerd op die coalitie? Niet zo extreem. Kijk, het werd wel verwacht, die, deze coalitie. Even na de verkiezingen in mei, dus. was uh, voor een moment uh, het idee. dat de oude coalitie, dus van voor de verkiezingen. Uh, zou worden voortgezet. De Democratische Partij, een pro-Europese partij. had daar het voortouw uh, toegenomen. genomen. Maar ja, dat bleek dus niet te werken. En toen zijn die, uh, die, die, die onderhandelingen. onder leiding komen te staan van die nationalistische. Uh, progressieve partij, zoals die heet. En daar is deze regering uitgekomen. Dat was verwacht, dus ja, daar ligt nie niemand echt wakker van. Er is niemand echt van geschrokken. Nee, maar is er wel iemand die weet wat die uh, partijen met elkaar van plan zijn? Nou, dat is heel moeilijk te beoordelen. En je zei het al, uh, de, de, de progressieve partij is een nationalistische partij. Althans, zo staat die bekend. En ook een andere partij in die regering, de socialistische partij... Uh, was in het verleden ooit een nationalistische partij. De leider daarvan was de persoonlijke woordvoerder... van Slobodan Milošjelis in de jaren negentig. Dus dat zegt wel iets. Maar allebei die zogenaamd nationalistische partijen... die zijn in de afgelopen jaren heel erg veranderd. Pro-Europees geworden. Veel gematigder in hun, in hun uitlatingen uh, uh, ja, ten opzichte van Europa. Maar het is maar afwachten natuurlijk wat dat gaat worden... nu ze samen de regering vormen. Ja, precies. Want, want uh, de vraag natuurlijk hier altijd is... Uh, kunnen wij Europeanen samenwerken met, met de nieuwe Servische machthebbers? Dat is de grote vraag en centraal in die vraag staat... Wat gaat de nieuwe regering doen met de onafhankelijkheid van Kosovo? Die gaat ze in ieder geval niet erkennen. Dat, is, dat, is, dat, is, dat gaat nooit gebeuren. De vraag is ook, wat gaat Europa van Servië eisen in dat geval? Servië is kandidaat lid van de Europese Unie. Er worden eisen gesteld door de Europese Unie aan de Servische regering... als het gaat over toenadering tot dat onafhankelijke Kosovo. Dan moet er moeten besprekingen gevoerd worden. Dan moeten serieuze besprekingen gevoerd worden. Tot nu toe heeft Europa niet geëist dat Servië de onafhankelijkheid van Kosovo... Uh, maar als het die richting opgaat dan konden de besprekingen tussen Europa en de nieuwe Servische regering... wel eens heel erg moeilijk gaan worden. We gaan het zien. Dankjewel, David-Jan, goed voor. En dan uh, naar Peter-Paul de Vries. We hebben hem al even gehoord. Wat heet even? Uh, we gaan het nu echt over je vak hebben, Peter-Paul. Uh, de Spaanse bankensector kan eind deze maand... Uh, de eerste 30 miljard euro aan Europese steun uh, binnenkrijgen. Dat hebben de uh, ministers van Financiën van de eurozone afgelopen nacht besloten. Reden om de Tweede Kamer, of in ieder geval de financiële specialisten... van de verschillende partijen terug te roepen van vakantie... Donderdag gaan ze in debat. Jan Kees de Jager, onze verantwoordelijke minister, daar gaan ze mee in debat. Uh, die is overigens in ieder geval stellig over de afspraken die zijn gemaakt. Daar wordt flink ingegrepen. Hard ingegrepen in de banken zelf. In het toezicht. Bij de bankiers tot en met de beloningen aan toe. Dus daar wordt stevig ingegrepen. En daar hebben we een pakket over afgesproken. Bijvoorbeeld geen bonussen inderdaad. Maar ook het, de salarissen worden überhaupt aan banden gelegd. Ja, Peter Baldervries, is het een uh, uh, verstandige steun? Nou ja, eigenlijk is het minder nieuws dan, we, dan je zou verwachten. Want het totale pakket van 100 miljard, dat is al geaccordeerd. En dit is gewoon de eerste tranche daarvan. De 30 miljard die in eerste instantie al nodig is. Dus dat er al, het al aan is te komen? Het zat er aan was te komen. de vraag hoeveel Het, het is het eerste heeft. stukje. Laat ik zeggen, de totale steun voor de, banksector is 100, de Spaanse bankensector is 100 miljard. Dat is het totale budget wat ze ervoor hebben. Er zijn allemaal schattingen die daar uiteen lopen. Maar ze hebben het op korte termijn nodig. Daarmee kunnen de balansen worden versterkt. Wat, uh, ja, wat jammer is, is dat je in zo'n geval, als er zoveel geld naartoe gaat... dat nog niet alle voorwaarden er zijn. Dat je nog niet precies weet onder welke voorwaarden... en Jan-Kees de zegt, nu ja, er worden maatregelen genomen... dat hebben we afgesproken, salarissen worden bevroren, geen bonussen. Uh, er komt een bad bank, dat is een soort uh, um, uh, vuilnisbak waar alle... Moeilijke, slechte leningen, slechte bezittingen. De verliezen, die dus eigenlijk ingaan. In ja. ja, zodat je die banken wat gezond kan maken. En, <lacht> en dat het bijvoorbeeld... kernkapitaal moet verhoogd worden. Ja, wat, dat wordt. Dat dat nou ja. Er zijn allemaal ratios die in de financiële wereld die, die, uh, waar je uit kan zien of een bank sterk is of niet. Nou, als je daar extra vermogen bij stopt, dan wordt het een stukje beter. Als je daar slechte leningen slechte bezittingen uithaalt, dan wordt het ook een stukje beter. Dus daar wordt hard aan gewerkt, maar eigenlijk zou je een totaal pakket willen zien, inclusief de details. En, dat, en dus ik vind eigenlijk ook wel dat de uh, fractiespecialisten, dat die wel een punt hebben, dat die, dat die daarover in discussie willen. Een uh, um, um, beste meneer De Jager, u, u werkt daar wel mee, dat, misschien. Kunt kunt dat ook nog wel begrijpen. U zegt dat er allemaal eisen gesteld. Nou, laten we eens even zien wat je nou allemaal binnen gehaald. Dus ik ja. vind dat wel een heel, dat, dat een heel redelijk punt. Maar eigenlijk is dit de uitvoering van, uh, van het grote pakket van 100 miljard... wat al een enorme uh, opluchting op die beurs heeft uh, veroorzaakt. Ja, Wilders die zegt van nou, uh, schandalig. Wij moeten bezuinigen en dan geven we zomaar geld weg uh, aan Spanje. Heeft hij ja. daar een, een punt? Nou, het goede nieuws is, het gaat uh, grotendeels niet naar moslims, dus dat, maar dat was het oude punt. Hij, hij maakt hier natuurlijk nu een, voortdurend een, uh, een, een, een Europa-punt van. We weten allemaal dat, die, dat de Europese uh, Unie en de Europese overheden te grote schulden hebben. Met name in het zuiden, dat we daar maatregelen tegen moeten nemen. Er is eigenlijk geen alternatief. Het is niet een oplossing, dus we modderen voort... Maar dit is nodig om in ieder geval dat eurogebied overeind te houden. Dat betekent dat hij voortdurend met hetzelfde punt kan blijven komen. Elke dag. Ja, en de verdediging zal ook ongeveer hetzelfde zijn, denk ik. Waar, waar denk je dat... je dat de discussie zich op toespitst? Uh... Nou, kijk, het punt is, ik vind, uh, ik vind dat je um, uh, het europroject opgeven nu... Is, dat, dat is eigenlijk niet een reële oplossing. Uh, dus je moet wel meewerken. Ik vind alleen dat het onder hele stringente voorwaarden moet gebeuren. En dat als je dus die die 30 miljard stort aan het eind van de maand... dat er dan wel heel duidelijk moet zijn... Uh, uh, aan welke eisen je moet voldoen. Maar dus zijn die voldoende, die eisen die nu... Uh, voor, ik vind dat er, nog, dat er nog te weinig van zichtbaar is. Maar wat mis je nog bijvoorbeeld? Nou, ik, ik, ik, wil het zwart op, ik wil het zwart op wit zien. En ik zie voortdurend ook... Um, uh, kijk, er is een soort... Um, uh, we, we hadden natuurlijk Mercosie, Merkel en Sarkozy... die een bondgenootschap hadden. En dat lijkt, lijkt, het lijkt nu zo dat uh, Hollande en Italië... en dus Monti en Spanje, uh, een groter uh, overwicht hebben op, uh, uh, op Angela Merkel. En dat betekent dus dat ze een grotere mond krijgen... terwijl ze eigenlijk nog aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. En, en een van de berichten nu vandaag is ook dat Spanje één jaar extra uitstel krijgt... om aan de 3%-norm te voldoen. Dus je ziet dat het accent richting het zuiden verschuift. Ja, waar... uh, sorry, maar ja. Petra, die wil... Uh... Ja, we hadden uh, voor negen uur een sportpsycholoog in, uh, in de uitzending, maar ik ben eigenlijk... Ook wel heel benieuwd naar het psychologische aspect van dit hele verhaal. Al die ambtenaren en al die ministers die inderdaad uh, vergadertijgers tot diep in de nacht. Hoe scherp zijn al die lui eigenlijk nog? Want er worden allemaal hele ingewikkelde dingen bedacht. Met heel weinig slaap. En volgens mij, ja, we hebben het nog niet over doping gehad van ambtenaren en Jan Kees Jager. Maar op een gegeven moment kan je toch niet meer helder nadenken? Nou, het is, lang... de, de, de wordt er wordt natuurlijk een spel gespeeld. En het bijzondere van het akkoord van twee weken geleden is eigenlijk dat Monty uh, daar een soort van chantage heeft gepleegd. En heeft gezegd, nou ja, we hebben een eerder akkoord... om, uh, om extra geld in de Europese economie uh, te stoppen. Daar hebben we allemaal baat bij. Ik doe dat alleen maar als jullie uh, over de brug komen met uh, geld voor de zuidelijke banken en de zuidelijke landen. En daar heeft hij chantage gepleegd, maar dat heeft hij wel heel handig gedaan, samen met Spanje en met Frankrijk. Midden in de nacht. Eh, dat zal ongetwijfeld midden in de nacht zijn, eh? maar goed, het is met heel veel onderhandelingen zo dat je net zo lang doorgaat tot een, dat de partijen zo moe worden. Ik snap Peter oh. de punt wel. Ja, <sus> ja, ik heb zegt, kunnen ja, we niet het... gewoon een keertje een nachtje goed doorslapen <sus> en dan weer helder denken? Dat zijn hele belangrijke beslissingen die genomen worden, door mensen die misschien niet helemaal helder meer zijn, omdat ze zo lang hebben doorgewerkt. Er zitten toch altijd wel wakkere types daar aan tafel, die even op de schouder van ho, ho, duif er even bij. Nee, maar wordt het, het heel erg onderschat wat dat doet voor mensen. Als je echt wekenlang onder zo'n hoge druk En dan kun je wel zeggen, ja, dus dat moeten ze maar aankunnen. Maar... Nou, kijk, daar, ja. daar zitten dus, daar zitten dus uh, legers, diplomaten en ambtenaren omheen... om elke keer wat die bewindslieden met elkaar uh, bedenken... Uh, eerst voor te bereiden. En als er dan iets geks gebeurt... om dat allemaal maar weer in, ja. in afspraken en contracten vast te leggen... Ja, ja. Wat mijn, dus, ze ja. beginnen altijd zo laat. Ze, beginnen om, ze gaan eerst eten en ja. dan beginnen ze pas om tien uur of ja, zo. Het is echt een de... uitputtingsslag, hè? Ja. ja, maar goed, wat wij, wat wij zien is meestal pas... Kijk, dat is natuurlijk op het moment dat die winstlieden in beeld komen... dat is het topje van de ijsberg. Er is natuurlijk al ongelooflijk veel voorwerk gedaan. Mm. En zo'n top, ja, daar is heel veel van voorbereid. Anders wordt die top überhaupt niet gehouden. Dus daar zit, daar zit veel... Het is een heel idealistisch bij. beeld van de diplomatie, merk ik. Want er wordt op het allerlaatste moment altijd... Op het allerlaatste moment bedacht en papiertjes voorgesteld. Nou, ik, ik, ik, ja, ik, ik, ja, ik heb dit 17 jaar gedaan. Ik dus. geef, nou, ik geef zelf aan de, de, de koep die Monti heeft gepleegd en die dus iedereen, de, al die voorbereide ambtenaren en, en, en diplomaten, toch heeft verrast. Maar um, uh, uh, uh, daar zit. Ik, zeggen, ik, ik ga niet zeggen dat daar in, in, in dwaasheid, in uh, grote vermoeidheid, verkeerde beslissingen worden genomen. Uh, maar er is wel degelijk een spel aan de gang. Ja. Maar Peter, heb je zelf ook wel eens heel laat gezeten? Dat je dacht van nou, ik moet nu echt stoppen. Nou ja, dat is, dat is een onderhandelingstactiek Dat je laat begint, uitputten, uitputten en dan gewoon wie het, ja, het langst op kan blijven. Die krijgt op een gegeven moment uh, de prijs. Maar wat doe jij dan? Ik heb een soort assenpoestercomplex. Ik moet gewoon voor twaalf uur in bed liggen. Dus uh, ik heb daar nooit aan meegedaan aan die onderhandelingen. Je loopt gewoon weg. Ik, loop gewoon weg. <laughs> ja. ik zorg niet dat ik in dat soort banen terechtkom. Ja. Nee, maar dat word, ik, natuurlijk, dat zijn allemaal hele slimme mensen. Maar soms vind ik dat je die menselijke vragen ook moet stellen. Want je ja. kunt niet maandenlang met twee uur slaap. wat? Nou, Wat mij opvalt, uh, Peter Paul, is... Je gebruikt het woord chantage. Wordt dat zomaar geaccepteerd? Staan ja. er geen sancties op? Je had het net over eisen... En als niet aan de eisen voldaan worden, staan daar sancties op. Want daar heb ik een hard hoofd ja, daar in. Ja, staan, daar staan wel sancties op. Ja, maar eh, worden die ook uitgevoerd? Dan? Nou, dat, kijk, het, het, het probleem is: we hebben daar Mario Monti zitten, oud. Uh, uh, uh, voorzitter van de Europese Commissie. En dat, dat, dat is een soort uh, ja, Graag, een, een technoc technocraat. Dat is niet echt een partijpoliticus. En die is gevraagd om het land te leiden door de financiële crisis. Daarmee heeft hij heel veel draagvlak. Daar zijn we in Europa ook, ook heel blij mee dat hij daar zit. Maar hij heeft van die machtspositie die hij ermee gekregen heeft... heeft hij toch wel behoorlijk nou ja, gebruik of misbruik gemaakt. Mm -hmm. uh, uh, ja, dus ja, dat, dat, dat speelt wel. Ja, en mag ik nog één vraag Zeker. stellen? 30 miljard, 100 miljard heb je het over... Als daar aan voldaan wordt, zijn we er dan eindelijk vanaf? Want nee, daar we zijn, denk, nee we zijn want daar denkt af. de burger aan natuurlijk. Hè. Ja, en ja. dan is misschien de oplossing, val maar uit elkaar. Oh, kijk, het, het, de beste indicatie van hoe het gaat met Europa... is door de naar de rente te kijken van Italië en van Spanje. En uh, misschien nog het beste de Spaanse uh, uh, rente. Er zijn heel veel schulden die de komende jaren moeten worden hergefinancierd. Dat betekent dat Spanje opnieuw naar de markt moet... en beleggers moet overtuigen dat ze geld steken in Spaanse staatsobligaties. Nou... De rente op Spaanse staatsobligaties liep de afgelopen ja. dagen gewoon weer op, tot boven de 7%. Dus het vertrouwen dat het probleem is opgelost, is er niet. Ik, ik zeg wel eerlijk: kijk, je kunt heel veel kritiek hebben op de politie. Maar elke keer als je voor zo'n kruispunt staat... ja, wat is de verstandigste beslissing? Dat was toch misschien om, die, om wat bankensteun te verlenen. Want als je dat als niet doet, dan valt dat systeem in elkaar. Ja, maar als het tien, twintig jaar in de gang blijft, die bankensteun... had je beter nu al de beslissing nee, kunnen nemen? Uh, dat nu? is waar. En dat betekent dus dat je daar heel hard schoonmaak moet, uh, uh, moet laten plaatsvinden. Maar we, krijgen nog, laat ik zeggen, het, we, we zijn echt nog niet door de problemen heen. Ja, maar dat is ook een beetje de koe in de kont kijken op een gegeven ogenblik natuurlijk. Want je, je weet natuurlijk niet van tevoren hoe een, hoe een ingreep ja, uitpakt. Ja, uh... Ik vertolk, kijk, uh, jullie zijn vakmensen en ik vertolk wat een burger denkt, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Ja, overigens... ja, nou, kijk, het, het is, ik begrijp ook wel dat het heel populair is om richting de, de Nederlander en, de, en de, uh, de kiezer de kaart te spelen: van ja, dat geld gaat naar Spanje. Maar er komt nooit meer terug. En waarom gaat dat geld naar Spanje? En waarom gaat het niet gewoon naar onze Nederlandse burgers? Nee, Je hebt het ook nodig. Dat, dat vind is natuurlijk ik dat de kaart vind die heel veel. Ja, maar veel dat vind ik wordt. nou niet. Maar wanneer zijn we er vanaf? Dat vind ik eigenlijk. Ja, ik denk, dat we, ik denk dat we nog echt een, een paar jaar nodig hebben. waarin, we, waarin oh. de economie niet groeit. en waarin we nog de, de, de pijn moeten. Nou, uh, dan is het overzichtelijk. Bedankt voor ik. de goede tip. <laughs> Sorry. <laughs> Overigens, was er wel goed nieuws. Uh, geef ik jullie even mee. Want even kijken wie dat nou volgens mij van de Nationale Griekse Bank... Die heeft dat vandaag uh, gezegd, ik heb het hier ergens... dat de Grieken brengen hun geld ja. weer naar, uh, dat klopt, ja. naar, de, naar de bank. Ze hebben het dus eerst allemaal we hebben, hebben twee weken we geleden hebben overgehaald. Ze miljard afgehaald en ze hebben inmiddels alweer 6 miljard teruggestort. Allemaal in de oude sokken. De ja, er is George Provopoulos eh, eh, heeft dat gezegd. Van de volgens mij was er in totaal 72 miljard afgehaald... maar er is een beetje teruggekomen, dus een klein beetje vertrouwen. Als we gewoon eerlijk zijn, de vermogende uh, Griek heeft al langs geld in in eh, harde waar gestopt, of in een stuk grond, of in, in, in goud, of in het buitenland... Maar die gaat echt niet wachten totdat uh, Griekenland failliet gaat. Hij ja, heeft 6, 6 miljard overigens. Uh, ja, 6, 6 miljard is nu teruggekomen. Ja, maar het was in ja. totaal 72 die in de loop van de tijd eraf gehaald, dus uh, wij, wij, is gehaald. Maar het is een, hadden Hella een We hadden hier Helle Huuk van RTL. En, en, en, en zij, hebben dan, uh, zij moeten vaak slecht economisch nieuws vertellen. Misschien ook nog een beetje dikker aan. Ja, wat goede nieuws brengen. Ja, moet je niet zeggen. Nou, wat geweldig voor die, ik die zei, zei, ik zeg, en dan dan Het is een pluspuntje. Nou ja, het is een pluspuntje. Als we het toch over psychologie hebben. Ja, nou dan wil ik wel een ander pluspuntje. Wat ik veel... Uh, wat ik, laat ik zeggen, als dagnieuws veel mooier nog vind... is dat uh, Intel 3,3 uh, miljard wil investeren in de ASML. En dat is een van de beste bedrijven van Nederland. Ooit een dochter van Philips. Inmiddels veel meer waard dan Philips. En er wordt ongelooflijk veel geld in geïnvesteerd. Daar komen... Uh, 1200 banen uh, uh, bij. Er wordt 800 miljoen in onderzoek en ontwikkeling ges gestoken. En zij maken machines waarmee je chip chips kan maken. Zijn machines die per stuk tientallen miljoenen euro's kosten. Mm. En uh, ja, dat bedrijf, dat heeft, als je naar de koersgrafiek kijkt... nauwelijks last van de crisis als je de grafiek ziet... en je, wist niet dat de, je weet niet dat er een eurocrisis is, kan je hem niet aanwijzen. En, um, en dat bedrijf doet het hartstikke goed. En, en uh, nou, dat is ook een succes. Er werken veel mensen in uh, Eindhoven en omgeving ja. uh, bij ASML... en uh, ik werd daar wel eigenlijk uh, enthousiast van vanochtend. Ja, nou mooi. Goed nieuws. <laughs>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 Have you won't, status quo? Ja, uh, zometeen, uh, rond, uh, dat zal zijn rond kwart voor tien. Petra Stine uitgebreid. Uh, we gaan uh, twitteren, want we gaan de nieuwe Mandela lanceren. Die woont in uh, Syrië. Zometeen meer. We avez een nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer de tour vandaag. Henk Lubberding. Ja Henk, Goedenavond. Ja, hoe, hoe kijk jij eh, op deze rustdag terug op de eerste periode in de Tour? Oh. oh. <lacht> ja, zucht, diepe zucht. Ja, dat, ik heb het eigenlijk iedere dag al bijna moeten vertellen... dat het teleurs, teleurstelling is bij, bij alle Nederlanders, denk ik. En ik ben ook een Nederlander. Ik wil, uh, of ik had graag Nederlanders uh, van voren gezien in het klassement. Ja, maar als we, nou ja, goed, hoe, hoe, hoe, hoe kijk je terug op het wielrennen de, deze week? Laten we even, wat, wat, wat er met de Nederlanders is gebeurd, even buiten bus gaan. Heb je een mooi wielrennen gezien? Ja, ik, ik, ik, ik, ik vond het sowieso van tevoren al een, een prachtig mooi toerschema. Dus uh, qua etappes. Echt uh, anders als anders. Dus niet uh, zoals vaak. De eerste week veel massasprints. Eigenlijk alleen maar voor sprinters weggelegd. Alles gecontroleerd uh, naar de streep toe rijden voor, voor, voor de sprinters in, in die ploegen. En dan zie je vijf ploegen op kop rijden. Ja, nu waren er ook nog uh, etappes bij waar je nog uh, iets kon ondernemen. Hm. Ik zeg niet dat het dan altijd lukt, maar dat, dat hangt van, uh, van het koersverloop af. Maar goed, nee, ik, vond, ik, ik, vond, uh, ik, vond, ik vond dit jaar de, ja, de toerschema prachtig. Ja. Nou, nou was vandaag uh, een rustdag, is stond ook in het schema. Hoe ging dat toen jij nog renner was? Wat deed je toen? Nou, ik had nu helemaal geen rust daar. Maar goed, die zaten er toen ook in. Ja, je probeert de afspraken die je, die je had, die probeer je na te komen met, met de journalisten. Ik kan me één rustdag herinneren, toen hadden ze me niet van tevoren benaderd. En toen dacht ik, Henkje, die is morgens gelijk boven op Albert West... Uh, naar Jan Le Grand, die ging vissen, op Florelle. Ik zei toch, ik is mooi tot rust komen, want als ik in dat hotel blijf... dan kan ik erop wachten dat ze me weer komen halen. Dan kan je weer een verhaaltje gaan doen. Ja, daar was, je, daar was je eigenlijk wel zat. Dus uh, van rusten kwam er kwam dus niet zoveel. Hm. Dus dat, dat is eigenlijk mijn enigste mooie rustdag die ik in de tour heb gehad. Dus dat was boven op Albert ik weet niet meer welk jaar. Hm. En daar hebben geprofiteerd van de laksheid van de journalisten. Want ook daar zitten wel eens lakse jongens tussen. Maar jullie en, gingen op, je op, je je denkt, Oh, dat ja, kan ja. morgen nog wel. Ja, ja dat waren ze bij mij net te laat. <laughs> maar, maar, maar jullie gingen toch ook wel eens uh, morselen eten? Op de, uh, eerste, nee, op de eerste rustdag? Of is het nee, ik zat, ik, ik zat niet in die ploeg die dat uh, <laughs> ooit. Uh, in het, het uh, peloton heeft gebracht. Dat uh, was de TVM-ploeg, kan ik nee, me nee. nog herinneren. Henk, we hadden dus straks uh, Filemon aan de lijn... Hè, en die ging uh, naar een verbroederingsquiz... tussen de drie Nederlandse wielenploegen. Was dat in jouw tijd voor te stellen? <lacht> nee. dat, nee, gaat dat wa, uh, het, het was eigenlijk zo, zoals het eigenlijk denk ik ook behoort te zijn... wanneer een Nederlander voorop zit... dan moet het beginnen te kriebelen bij jou... van verdomme, waarom zit ik niet mee? Ja, en dan ga je dat rechtzetten... En als je dat op, die, op dat moment niet meer kunt, dan doe je dat de volgende dag. Dat is, uh, ja, dat is, dat is water en vuur. En dat is ook de sport. En daarna moet je elkaar, uh, na de koers elkaar weer uh, gewoon normaal uh, vriendelijk uh, te woord kunnen staan. Maar in de koers is het... Ja, je rijdt voor een, voor een afzonderlijke sponsor. Dus je, je kunt mm. geen vriendjes zijn in, de, in het spelletje. Dat kan gewoon niet. Mis, mis jij die, die uh, wat animositeit tussen de, tussen de ploegen van nu? het is allemaal uh, vrienden van elkaar... en ze gunnen elkaar het licht in de ogen. Zou je wat meer no, uh, competitie ik denk, willen zien? Ik, ik denk niet, ik denk niet dat, het, dat het zo is zoals jij dat nu schetst. Dat kan ik, dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee, nee. De, de, de, ik, ik, ik heb het zelfs mee... Ja, en, en volgens mij is dat nu nog steeds zo... De, het, het merendeel wat op een fiets zit... die heeft er nog moeite mee... dat ze niet de beste van de ploeg zijn. Ja. En daar moet je maar eens heel goed over nadenken. En de luisteraars ook. Ja. Ja, gaan we doen, bijna, bijna alle wielrenners zijn gigantische uh, egotrippers... die dus nog liever hebben dat ze, uh, dat ze zelf derde worden... dan als een ander in het team... Uh, ja, ik, ik weet niet hoe ik dat precies moet uitleggen... maar dat is altijd, altijd eigenlijk mijn streven op de achtergrond geweest van... Uh, eens een keer een kamer binnenlopen en eens een keer een babbeltje maken. Van jongen, mm -hmm. we rijden hier voor te winnen en we rijden hier niet voor een vijfde plek. Ja. En ik denk dat we dat soort bepaalde uh, renners in een, in een ploeg missen. Die dus eigenlijk uh, ja, eens een keer goed duidelijk maken... Van voor, voor wie en voor wat zijn we hier eigenlijk bezig. Ja. En, en, en dat zijn de duidelijke afspraken. En dat is in het bedrijfsleven niet anders. Duidelijke afspraken maken, hier gaan we voor... Nou ja, euh, ze hebben keuzes gemaakt bij die ploegen. Uh, bij vakantiehulij ook. Uh, dat plan dat moet je gewoon bijstellen. En dan is het de grootste kunst... en dat heb ik ook meerdere keren meegemaakt... dat je die knop om moet kunnen zetten. Mm. En dat kun je echt niet alleen. Daar heb je elkaar bij nodig. Ja, en dat is de kwaliteit van... Uh, of uh, de, een ploegleider of uh, een andere uh, knappe kerel of vrouw... die erbij loopt, die dat, die dat uh, in kan sturen. Die dat, die dat ook opvalt van... Ja, die zit ermee mee te broeien, die, die, die is er niet klaar mee. En dan, dan ga je eens een keer in gesprek, dan ga je een kamertje op. Ik heb dat soort dingen in mijn carrière zelf meegemaakt. Ja, en daar ben ik dan later ook gewoon doen, omdat ik dacht van... die jongen die zit er mee, en dan ga je dat niet aan tafel bespreken... je gaat dat niet bij je ploegleider neerleggen, je gaat dat samen oplossen. En dan zie je dat zo'n jongen weer uit zo'n dal komt. Ja, people ja, voor iedereen eigenlijk, uh, ja. Tom Boti wil wat vragen, Tom. Henk, uh, je zei net, je was teleurgesteld over het klassement... Ja. Uh, maar daar had toch niemand vertrouwen in? Kijk, als jullie vro vroeger voor een klassement reden... was het 3-2-1, het liefst 1 natuurlijk. Nou, mm -hmm. nu is daar geen sprake van. Waarom rijdt men niet voor dagprijzen dan? He, dat is een veel reëlere doelstelling, vanaf uh, het begin. Ja, uh, ik heb bij een ploegleider gereden, die was dus nooit tevreden. Dus dat was en, -en. Ja, precies, en-en. Ja, uh, <laughs> ik zeg niet dat dat altijd makkelijk was en dat dat goed was... Alleen, uh, dat is risicospreiding. Daar heb, heb ik vandaag en daar heb ik van de week al vaker over gehoord. Ja, daar deed hij wel aan. Dus uh, zoetemelk was in de eerste week niet goed. Uh, dan, ge dan geef je hem uh, door de gesprekken die je met hem voert... geef je hem daar vertrouwen. Alleen, achter onze rug om, nee... ook waar hij zo'n bij was... maar dan werd het zachtjes verteld. Jongens, denk er dan, er moeten wel etappes gewonnen worden. Hè? Want als het niet goed gaat... Dan hebben we in ieder geval etappes. Mm -hmm. Ja, dat is toch een stukje leiding die. Ja, die, die, die post heel extreem had. En dat kon in mijn ogen ook wel eens iets, iets minder. Maar goed, uh, nu ontbreekt dat er denk ik aan. Dat je, dat je al zo'n. Ja, eigenlijk, al, eigenlijk bijna tevreden bent met een derde plek. Maximaal in een tour. Want dat is nog maar de vraag of ze dat gekund hadden. Ook wanneer ze goed waren. Alleen ja, ik, ik vind het wel goed wanneer een renner zoals een Geersing... Dat, dat het toch een keer tijd wordt dat je hem wel op die plek neer gaat zetten. Hij heeft twee, twee jaar met veel tegenslag gewerkt. Ik denk, dat wordt hij sterker van. Want ieder mens wordt beter van tegenslagen en teleurstellingen. Als je daar goed in begeleid wordt, denk ik. En anders dan kom je er zelf uiteindelijk ook al een keer achter. Maar goed, dan denk ik, zet hem op die plek neer. Nou doen ze dat in mijn ogen heel goed doordat er nog twee naasten zitten. Ja, uh, het niveau van de ander is zoveel hoger. Ja, dan ja. moet je je plannen bijstellen... En ik geef, uh, Tom, ik geef jou groen gelijk dat je zegt van... ja, moeten we nog tevreden zijn met een, een derde plaats in de Tour? Ja, ik denk een de derde plaats in de Tour was voor mij meer waard, denk ik... dan als uh, de Ronde van Californië winnen. Ja, Henk. Uh, um, de rustdag is bijna voorbij, hè? Uh, gelukkig. Morgen gaan ze weer rijden. Wat, wat, wat kunnen we verwachten? Wat is het voor rit morgen? Uh, ja, morgen kunnen we gewoon dom gaan aanvallen... Uh, dat zal hem niet worden. Uh, ik heb vertrouwen in, uh, in de radiocheckploeg. Die hebben ook nog wat recht te zetten. Dus daar gaan er wel weer een paar van in de aanval. Dus dat is het enige manier. En dat er nog een paar ploegen het lef hebben... die ook nog een paar mannen op een minuutje of vier of zes hebben staan. Dat die de aanval kiezen. En dat die uh, skymannen zo op die kop moeten van af dag morgen de hele toer door, dat ze er toch een paar op de knieën krijgen. Hm. Want anders is er geen mogelijkheid. Alleen de ellende is weer, en dat is uh, ja, zoals het al jaren eigenlijk uh, meestal gespeeld wordt. <kliek> wie gaat achter wie rijden? Dadelijk gaan, gaan ze weer voor hun derde plekje rijden. Van der Broeke, die ziet wel in, ik kan nog derde worden in de toer. Ja. Eerste en tweede zal niet lukken. Dus dan gaan, dan gaan de mannen die op, uh, op, op de tiende of achtste of zevende plek staan... die gaan dadelijk achter elkaar rijden... En uh, dan hoeven dadelijk de mannen van Sky... die hoeven niet eens meer uh, het vuile werk te doen. En ja. ik zou zeggen, nou, speel nou allemaal eens op de, op de ploeg Sky. Ja, we weten allemaal, ze staan er met kop Dus je kunt ze alleen kapot ja. krijgen. Doordat hij uh, niet tegen elkaar gaat rijden... maar alleen allemaal tegen die ploeg. Zoals we vroeger tegen de je, ja. dat moeten ze nou ook weer doen. We gaan het zien, uh, Henk. Morgen bellen we weer met jou... Johnny en Hoogland? kijken hè, of, het is, uh, of het is uitgekomen. Morgen, Hooglanddag uh, morgen. Ja, wie weet. Ja. Wie weet. Zelf gezegd. Henk, we straks, uh, en overmorgen gaan we Geersink uh, in plannen. Oh, heel okay. goed. Om uh, vijf voor elf... bellen we met de vriendin van uh, Johnny Hoogland... en dan krijgen we het definitief bevestigd. <coughs> Wellicht. Henk, bedankt. Okay. En uh, gaan wij naar het nieuws van de NOS. De hoofdpunten, hier is Dorrel Megens... Geldproblemen voor de Nederlandse politieacademie, zo meldt Nieuwsuur vanavond. De Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van de politieopleiding keuren de begroting van dit jaar niet goed vanwege miljoenentekorten. Volgens de OR worden de problemen veroorzaakt doordat er minder studenten zijn en er minder geld komt van het Rijk. De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic dreigde al voor de genocide in Srebrenica burgers om het leven te brengen. Oud-officier Harland van de VN Vredesmacht heeft dat verklaard voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. De burgers die Mladic op het oog had, woonden in enclaves die onder bescherming van de VN stonden. Holland is de tweede getuige in de zaak en de aanklagers beschouwen hem als een sleutelfiguur in het proces. En in Londen is een van de rijkste vrouwen van Groot-Brittannië doodgevonden. Miljardair Eva Rousing is volgens uh, Britse media bezweken aan een overdosis drugs. Haar man zou kort voor de ontdekking van het lichaam met drugs zijn betrapt en opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met hier in de studio Betonboot. Peter Paul de Vries. En het komend half uur legt Petra Steen ons uit waarom het zo misgaat in Syrië. Eerst Italië. Daar is projectontwikkelaar Angelo Simeoli opgepakt. 65 jaar, zakenman, heeft het afgelopen 30 jaar. Zou die 800 miljoen euro, ik herhaal, 800 miljoen euro hebben witgewassen... voor de Comora, de maffia-organisatie die opereert vanuit Napels. Ja, contact nu met uh, Rob Zoutberg vanuit Rome. Rob, Bonacero. Hoi. Van Buena <laughs> Wat is dat voor man, die Angelo Simioli? Ja, uh, bedrag. Hè? Je, je begint te snappen waarom het zo slecht gaat hier in Italië. 800 miljoen euro. Deze man stond bekend als de kassier. Je moet je gewoon bij voorstellen. Een soort Willem Enstra, maar dan op niveau van uh, Napels, Een bankier van de onderwereld. Iemand, zoals jullie net zeggen ook, hè, die 30 jaar die rol ook kan spelen. De politie citeert hem hier uh, vandaag in de krant als iemand die rivieren van zwart geld afpakte en daar vervolgens wit geld van maakten. Mm, maar maar eh, niet zo'n beetje ook dus. Hè? 800 miljoen euro, een gigantisch bedrag. Wat, wat, wat heeft hij met dat geld gedaan? Ja, nou, dit is echt enorm. Hè? De 800 en misschien wel tot een miljard. Er is sprake hiervan dat, er, dat, het bijna dus een, dat je het bijna over een schaduweconomie hebt die vandaag is opgerold. Want het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om een grote hoeveelheid auto's. En stel daar dan nog weer bij op, 200 appartementen aan de kust. Moet je je voorstellen dat het dan nog hier gezegd wordt dat het waarschijnlijk om een topje van de ijsberg gaat. Hmm. Hoe is de Italiaanse politie hem op het spoor gekomen? Ja, nou, men gaat er dan toch vanuit dat de man kon zijn gang gaan. Maar er zijn dan waarschijnlijk toch overlopers geweest, waardoor de justitie in Napels kon ingrijpen... En van de krant die hier Ilmatino uh, citeert, en van de rechercheurs die op het onderzoek zit, en die veel meer vertelt over deze figuur van Simeone, was een man die goed bekend stond, maar die laatste jaren, moet je je voorstellen, zelfs investeerde in parkeergarages samen met justitie, die gepresenteerd werden als anti-afpersingsprojecten. Nou, daar stak Simeone dus ook zijn geld in. Uh, dat is dubbele ironie, zegt een van de rechercheurs die bij het die dus bij dat onderzoek betrokken is. En die, zegt, die leert ons hoe schoon het gezicht kan zijn. Maar dan heb je het toch nog met de Camorra te maken, met de mafia. Ja, want, want uh, hij investeerde blijkbaar samen met justitie in allerlei projecten. Is dat ook de reden dat hij banden had met justitie? Dat hij dertig jaar uh, ongestoord zijn gang kon gaan? En ja, nou, het gekke is dat Jimmy stond dus wel bekend. Maar onderzoeken die het niet tegen werden ingesteld werden op een of andere manier steeds stopgezet. En er wordt nu gezegd, ja, dat kwam dan waarschijnlijk toch... Omdat, omdat, je, omdat de politie daar zelf tussen zat. Ja, maar goed, dan is het dan vandaag toch gebeurd. Er zijn overlopers gekomen. En kan je zeggen dat in ieder geval dit topje van de ijsberg... Uh, de bijl uh, voor deze bankier uh, vandaag is gevallen. Althans ja. voor dit moment. Topje van de ijsberg, 800 miljoen euro. Dankjewel, Rob Zoutberg. Hoi. Oh, de mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer.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 A voir au fond de ton C'est qui me perd Et me fait tomber en flame. You see the times are critical I can lead you on no more If Faith running low Ain't no good to you I'm your Ses mots envolen, Ses promesses oubliées. Est-ce qu'il faut tenter? Le saut de l'ange dans ce monde étrange. Ain't no good to you, I'm your M Als si tu t'étais perdu, si als ik je had ik je me suis demandé ik fallait rester Uh, een plaatje het van zijn het Engels, anti-hero, Marlon Rudit. Ja, Petra Stine is hier, auteur en Arabiste, heet het dan zo mooi. Ja. Yeah. En wil je nog iets anders genoemd worden? Maar dat vind ik wel genoeg. Dit is wel genoeg, ja. oké. Okay. Um, we gaan het hebben over Syrië en over Egypte. Laten we met, uh, met Syrië beginnen. De president Assad heeft gesuggereerd het geweld in zijn land stap voor stap in te dammen, zoals het dan zo mooi heet. Dat zij uh, uh, Kofi Annan, uh, nadat hij op bezoek was geweest in Iran, in Teheran, wat moeten we hiervan denken? Nou, ik heb net uh, wat gelekte mails uh, gelezen over het gesprek tussen Annaan en Assad. En dan word ik toch een beetje geïrriteerd hoe gedwee die Annaan als het waar is. Hè? En dan tegenover die Assad uh, zit te praten en dan heeft hij het over gewapende groepen. En hij begint eigenlijk heel erg het verhaal van uh, de president van Syrië op te nemen, over te nemen. Terwijl het natuurlijk gewoon demonstranten zijn die uh, gewoon vrijheid willen. En die de straat op gaan met gevaar voor eigen leven. En uh, nou, inmiddels ook de wapens hebben opgepakt. En de manier waarop hij dat indammen uh, doet. Nou, Human Rights Watch heeft vorige week een rapport uitgebracht over martelcentra in heel Syrië. Nou, dat is allemaal niet zo heel fris. Integendeel. tegendeel. 15.000 mensen zijn er al omgekomen. Maar is Anand dan minder kritisch geworden tegenover Assad? Want in het begin was hij, was hij wel wat feller. Nou, we weten niet of die berichten kloppen... maar ja, je ziet toch dat Anaan toch probeert om dat gesprek gaande te gaan, uh, houden. En ja, ik heb zelf ook gezien, er zijn niet zo heel veel andere opties. Ja, maar kan niet wel kritisch zijn, dat is natuurlijk de vraag. Want dan ben je uit het gesprek misschien, nou ja, ik misschien weet dat van, hij zo denkt. Ja, maar ik weet van mensen die Bashar al-Assad wel eens hebben ontmoet... het is een ontzettende uh, charmant meneer, als je bij hem op bezoek komt. Maar ja, we hadden het net over de maffia. Ik bedoel, die zijn ook heel aardig voor vrouwen en kinderen. Maar uh, ja, hun praktijken zijn natuurlijk niet zo fris. Maar wat verwacht je nu van, van, van, dit, van dit plan? Uh, uh, zoals het nu op tafel ligt, voor zover er nou, een plan op tafel ligt. Want ze zijn nog in gesprek natuurlijk, maar... Nou, in elk geval, daarmee rekt Bashar al-Assad heel veel tijd. Dus ik ben uh, heel erg bezorgd over wat dat betekent gewoon voor mensenlevens. En aan de andere kant hoor ik wel van iedereen die uh, Syrië volgt... en er regelmatig nog naar teruggaat uh, journalisten... dat aan alle kanten uh, het systeem en het uh, afbrokkelen is. Dus ja, ik hoop zelf nog steeds dat van binnenuit... Uh, uh, tipping als dat het omslagpunt uh, bereikt wordt. Maar, hoe maar uh, heel, hoe je, ik word er van? wel heel somber van. Nou ja, er, er zijn uh, steeds meer officieren die uh, deserteren. Uh, zakenlieden die steeds openlijker zeggen van... we staan niet meer achter hem. Uh, hij heeft een hele lange tijd, Pasharala's... dat heeft heel lang, nou, misschien wel 20 tot 30 procent... van de bevolking achter hem gehad. En dat is nu niet meer zo. Nee. Uh, hoe lang denk je dat hij dit nog vol kan houden? Nou... Um, ja, koffiedik kijken. Ik, uh, ja. Het scenario vind ik eigenlijk een beetje wat er in Zimbabwe gebeurt. Die twee landen zijn niet te, niet te vergelijken natuurlijk. En wat er in Syrië gebeurt is een heel ander verhaal. Maar ja, uh, uh, uh, die zit er ook nog steeds, Mugabe. En op een gegeven moment, ik hoop het niet, maar... Uh, maar er is natuurlijk wel echt een gewapende strijd gegaan. Het dus... is een gewapende strijd. het oh, nou, ja, gaat een kant op op een gegeven moment. Ja, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik van mensen hoor die nog steeds in Damascus wonen. Uh, het is nu het zomerseizoen, dus heel veel mensen die geld hebben, die vertrekken. Die kunnen dan naar Amerika of naar Frankrijk. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon dubbele paspoorten hebben. Dus die vluchten. Die blijven uh, ook weg. Die blijven denk ik ook weg. Maar er zijn een heleboel mensen die gewoon moeten blijven. En die hebben toch. Ja, de meeste mensen zijn heel somber. Ja, maar dan ah. gaat het intellect dus weg. Denk ik dan even hardop. Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld. En ja. Nou, en wat Bashar al-Assad de afgelopen maanden heeft gedaan. Ik heb vorige week uh, in Nederland uh, met een Syrische vluchteling gesproken die net weg is. En wat hij heeft gedaan, heeft echt succesiever alle potentiële leiders van de oppositie heeft hij of gevangen gezet... vermoord, bedreigd, geïntimideerd. En deze man, een, een, een, een islamitische leider... die echt voor vreedzame strijd is. Kan dat vreedzame strijd? Ja, toch kan dat wel vreedzame strijd. In ieder geval op een vreedzame manier probeert hij het regime weg te krijgen. Nou, dat is een van de meest zachtmoedige personen die ik ken. Ja, die, heeft, die kreeg gewoon te horen via via... Van je staat nummer drie op de dodenlijst, je moet weg. Ja, jij wilde het ook hebben over, over een andere ja, oppositieleider, is hij. Is ja, de Mandela, waar we het hier al over ja. hadden. Nou, deze man die heet Riate Turk. En waarom ik dat eigenlijk wilde doen, is dat je het toch ziet door al die beelden over geweld en. De afschuwelijke moorden in die dorpen. lijken we soms te vergeten waarom mensen in opstand zijn gekomen. Nou, als je deze documentaire, een YouTube-film van ongeveer 35 minuten bekijkt. En Riato Turk, een man van eind 80. die eigenlijk hetzelfde soort levensverhaal heeft als Nelson Mandela. Alleen is hij niet zo bekend geworden. Hij heeft ook een, uh, nou, bijna 20 jaar in eenzame opsluiting gezeten. Politiek activist. Ik zeg even tegen de mensen thuis dat op de webcam nu een deel van die documentaire te zien is. door. Ja. En hij. Um... Nou, is iemand die in dat verhaal van die 35 minuten... weer even laat zien wat het eigenlijk betekent... om 40 jaar onder een dictatuur te leven. Wat de prijs van de dictatuur is. Uh, hij zegt in die documentaire ook van... het voelt nog steeds voor mij of Hafez al-Assad... de verschrikkelijke dictator... vanuit zijn graf nog steeds ons land regeert. En hij um, heeft in de jaren dat hij in de gevangenis zat... heeft hij zijn tijd gedood, letterlijk... door uh, in de linzensoep die hij dan één keer per dag kreeg... zaten van die harde stukjes en die haalde hij er dan uit. En dan maakte hij... Ja, een soort van figuren, palmbomen, uh, <coughs> prachtige teksten. Ja, dat zien we maar doen. Dat Ja, en, we ja, Begin van de documentaire. Ja, en dan, en ja. deze documentaire eindigt dan ook met... Ashab Yurid, het volk wil. En dat is denk ik een verhaal wat we soms uh, vergeten te vertellen aan elkaar. Al de mensen die echt willen dat die dictatuur stopt. Nou, en deze man vind ik, uh, vindt hij gewoon meer aandacht. En dit verhaal verdient meer aandacht. Dat wil niet zeggen dat dat geweld er niet is. Maar het menselijke verhaal van iemand die twintig jaar eenzame opsluiting... en waar ik hem um, ja, op Mandela vind lijken... is dat er zit geen geintje wraak bij die man. Er zit geen geintje... Uh, nou, de, hij, hij verdedigt het geweld op geen enkele manier. Hij zegt, ik begrijp dat mensen als uh, hun dorp wordt uitgemoord... dat ze dan een keukenmes pakken en noem maar op. Maar hij vindt geweld niet de oplossing... Om dit regime op weer te werpen. Maar wat, wat, uh, want dit is een film die is op YouTube te zien, die kan dus het Syrische regime ook zien. Ja. Um, um, ja, je ziet daar de basis is een Skype-gesprek. Dus iemand ja. in Beirut en, en, ja. en iemand in Damascus. Is dit niet gevaarlijk voor die man? Nou, deze man die zit ondergedoken op dit moment, Riyadh, Turk in Syrië. En die uh, journalist Ali Atassi, die dat vanuit Beirut heeft gedaan. Daar zitten heel veel Syrische geheime diensten. Nou, dat is zeker wel gevaarlijk. Maar ja, als je uh, 40 jaar, meer dan 40 jaar onder een dictatuur leeft... dan ben je dus op een gegeven moment bereid om... Uh, daar hadden we het net over, over risico's uh, ja. lopen. om um, uh, Echt risico's helemaal spreiding. voor gegaan risico's spreiden. Nou, er worden geen risico's meer Waarom Ben je mensen... niet zo bang? Nou, dat zeggen ze ook. De muur van angst is doorbroken. Uh, Riate Turk noemt in deze documentaire Syrië... het koninkrijk der stilte. En dat weet ik ook uit eigen ervaring. Ik heb er vijf jaar gewoond. En uh, dat mensen echt... Ja, als ze havens zijn Assad, dan begonnen ze echt eens fluisteren. Kritiek op de leider was niet mogelijk. Nou, die muur van angst is nu doorbroken. Ja, die, we zien hem uitgebreid in beeld, kettingrokend. Zien ja. We zien hem dat Skype-gesprek voeren. Het, het is een zachtmoedig man. Ja. Het is bijna ongelooflijk als je weet ja. dat die man zo lang in zo'n zware gevangenis heeft gezeten. Nou, ik heb hem zelf een paar keer ontmoet toen ik in Syrië werkte als mensenrechtendiplomaat. En uh, nou, ik heb dat gisteren heb ik uh, de link heb ik op Twitter gezet. En uh, veel Syrische vluchtelingen die dan echt, als ik dan zeg, ik heb hem ontmoet, dat ze echt zoiets van. Oh, wat geweldig, wat een voorrecht dat je hem hebt kunnen ontmoeten. En ja. mensen spreken ook in over hem in de Arabische wereld, alsof op dezelfde manier als mensen over Nelson Mandela spreken. Ja. Ja. En, en, maar zie je, zie je ook gebeuren? Uh, dat het zich verspreidt, ook binnen Syrië... voor zover dat het nog nodig is. Maar, nou, hij, is een leider. Op, dat... hij is een leider. En er, zijn, en dat is, um, uh, er wordt wel eens kritiek uh, uitgeoefend op mijn optimisme. En ik ben helemaal niet zo optimistisch over Syrië. Ik zie alle ellende heus wel. Maar ik ben wel op zoek naar die lichtpuntjes. En het feit dat hij door heel erg veel jongeren nog steeds als leider wordt gezien van deze revolutie. Van de, van de vreedzame kant van die revolutie. Dat vind ik toch bemoedigend. Ja. Nou, nou, nou heb jij niet alleen in, uh, in Syrië gewoond. Ook in Egypte. Ja. Ja, je lievelingsstad is Cairo, hè? Ja, dat uh, ja, New York en Cairo vechten. Oh. Om, god, maar. <laughs> Tweede en derde huis. Voor vanavond is het even Kai Ja, Euro. we doen vanavond even Cairo. En, en, en, maak jij dan nog chocola van, van wat er daar gebeurt? Want ik, uh, ik ben even de macht kwijt. Of, uh, ja, ook dat. Um... De macht kwijt, maar ook het plaatje. President Morsi, hebben we het Hoge Rechtshof, het leger? Parlementen, nog mensen die mogen kiezen? Nou, wie het weet mag het zeggen. Um, ik begrijp er heel eerlijk gezegd helemaal niets meer van. Maar ik Probeerden, ga het toch proberen. Kort, ja. Nou, Dit is een juridisch Eigenlijk wordt er nu een juridisch machtsvacuum gecreëerd... door twee hele grote machtsblokken. De militaire en de moslimbroederschap. En ik zeg, dit zijn eigenlijk twee machtsblokken... Of twee partijen die het einde van een tijdperk uh, vertegenwoordigen. En uh, nou, als je van het einde van een tijdperk naar een nieuw tijdperk moet... dan heb je altijd een transitieperiode. In die transitieperiode, daar zit Egypte nu middenin. Uh, nou, beide groepen, de moslimbroeders en de militairen, vind ik nogal belust op macht... En alles wat tot hun beschikking is, is, dat gebruiken ze. Dus de militairen gebruiken het feit dat zij door allerlei machinaties... eigenlijk de wetgevende, controlerende en uitvoerende macht hebben. Even staatsinrichting Egypte. En Worsi, de nieuwe president, die eigenlijk een soort van marionet is... als je kijkt naar hoe weinig bevoegdheden heeft... die heeft probeert nu door slimme trucjes uit te halen, juridische trucjes... die macht weer terug te pakken. Nee, want, ja, dit is, ja, het klinkt heel kinderachtig, maar het is kat en muisspel eigenlijk. Het is machtspolitiek voor, voor uh, professionals... of misschien um, eigenlijk amateurs ook. Uh, omdat bijvoorbeeld die um, de president eigenlijk uh, ook moet uitvinden... waar zijn, waar zijn macht uh, begint en waar zijn macht eindigt. De gewone Egyptenaar heeft die nog... Volgt die dit nog? Nee, die volgt het niet meer. En wat voor de gewone Egyptenaar uh, speelt... is dat die economie ligt op zijn gat. Toerisme is helemaal ingestort. Uh, er is al 16 maanden het gevoel van onveiligheid... Wat wel leuk is, dat is misschien ook leuk voor de website uh, van uh, de NOS... er is een zogenaamde Morsi-meter. Dat vind ik wel een goed idee, ook voor uh, ons eigen kabinet straks. Waarbij ze dus Morsi heeft gezegd... in de eerste honderd dagen ga ik zorgen voor verbetering van de veiligheid... betere verkeerssituatie, de vuiligheid op straat moet opgelost worden. Even kijken, wat hadden we nog meer, de benzine... Uh, ...moet goedkoper... En ...punten waarop ze kunnen afrekenen. Kopen, ja. Ja. En dan hebben ze dus de morsimeter... ...daar heb je ook nog een Engels linkje... ...en hij schijnt nu 30 van de 64 beloftes... ...al in 7 dagen... vervuld oh. te hebben. Oh, okay. Ik weet niet precies wie hem bijhoudt... ...maar wat hij nog niet heeft vervuld... ...is de belofte dat hij een christelijke vicepresident... ...en een vrouwelijke vicepresident zou gaan benoemen. Dat gaat waarschijnlijk de komende 48 uur gebeuren. Uh, maar ja de gewone Egyptenaar uh, wil gewoon uh, te eten en wil dat zijn kinderen naar school gaan en ja. wil dat de op straat, straat wordt opgeruimd. Ja, ja. Ja. Goed, um, ik stel voor ik twitter niet, maar helemaal jij twittert wel, Peter, jij twittert ja, ook. Ja, ik twitter ook. Ja, Peter Pan twitter jij? Ik mag niet. Van wie niet? Op, op kantoor vinden ze dat ik. gevaarlijk nee, maar gevaarlijk niet, is ja, maar Je ik zit, zit er nooit, nee. Je zit nu niet op. kantoor. Oh, oké. Okay. Dus ik stel voor dat het linkje. Dat staat ook op uh, de website van uh, Radio 1 inmiddels. Ja. Uh, van de documentaire. Ik stel ja. voor dat jullie in Twitter nu. tijdens uh, de volgende plaat. Uh, de dat ether erin Kijk, en dan, uh, zorg dat. Uh, want heel Nederlands. Dan kun je echt iets voor Syrië doen. Uh, dat, dat deze documentaire bekeken wordt. Daarmee steun je mensen in Syrië. toch op, op een bepaalde manier. Uh, van dat je met ze meeleeft. Ja, goed. Dat gaan we nu doen.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 Haar. Ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijkt je net een beetje leuk uit over zee? En wat denk je? Zie je de haven alweer terug? En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar. We gaan gadoe dan ook vandaag nog uit op haar. CD van jou zegt. Acta en de Munnik en uh, de kapitein. Ook voor vakantieverlijrenner Rob Ruig is de eerste rustdag een dag van Likker. Steven Dalenboud ging bij hem langs. Ja, is het nou Rob Ruig of Rob Hansaplast? Ja, dat is een leuke bijnaam die ik gekregen heb van, uh, van mijn ploegmaat. Gelukkig kunnen we dat met een grap opvatten. Want uh, ja, het had natuurlijk ook erg kunnen aflopen. Alleen gelukkig zit ik nog in de wedstrijd. En uh, ja, is dit inderdaad een leuke grap? Want die grap kwam van Leo Westra, hè? Ja, dat is mijn kamergenoot en die, uh, ja, die heeft eigenlijk die, die naam verzonnen omdat ik helemaal onder de pleisters in zat en uh, verbandjes na mijn valpartij van de 6D-tappen. Ja, en die dag erop kwam je echt als een mummie letterlijk uh, de bus uitgestrompeld. Uh, wat, wat is er nu nog van die verwondingen over? Hoe, hoe verder ben je al hersteld? Um, ja, mijn benen die zijn sowieso nog allebei uh, zijn nog flinke schaafvonden, ook op mijn armen, maar die zijn... Ja, vrijwel zo goed als uh, verdwenen bijna, of hersteld. En uh, ja, met slapen gaat het nog niet helemaal zoals het moet. Uh, ja, iedere kant wat ik opdraai, of el elke zijde waar ik lig daar voel ik wel een wondje. En uh, ja, dat brengt toch een beetje onrust in je slaap, dus dat is wel vervelend. En voor de rest heb ik uh, ja, last van mijn uh, spieren, dus eigenlijk van mijn nek en van mijn heup, waar ik een flinke klap op heb gekregen. Het was de Tour de is vaker in de eerste weken heel hectisch. We zijn nu al bijna anderhalf week op weg en het, het was eigenlijk elke dag hectisch. Um, zijn er ook positieve dingen die jij uit die eerste anderhalf week kan halen voor jezelf? Uh, nou ja, kijk, ik voelde eigenlijk aan mijn conditie dat die me uh, iedere dag verbeterde. En ja, ik had eigenlijk veel vertrouwen voor de komende twee weken. Alleen uh, ja, de eerste week is altijd cruciaal voor iedereen. Um, met oog op het klassement, maar ook op, met oog op de, de rest van de etappes. En helaas is dat niet in positieve zin uitgevallen. Maar ik denk dat je snel iets moet bijstellen in je doelen. En laten we hopen dat mijn lichaam snel meespeelt. Zodat ik snel weer uh, ja, mijn doelen kan bijstellen. En die ook kan verwezenlijken. Ja, en op je lichaam dus nog de littekens de wonden van, uh, van, die, van die grote valpartij. Um, renners doen over het algemeen vrij stoer over, noem ik maar even. He. Die, die wijven dat een beetje weg. En ook de gevaren die erbij komen kijken. Is op zo'n rustdag nou toch ook... Het is toch ook wel in jouw hoofd uh, het moment om misschien daar ook nog eens aan terug te denken over ja, wat het mentaal ook met je doet? Ja, zeker weten. Zo'n valpartij uh, ja, die heeft voor mij toch een positieve zin weer uitgewerkt. En uh, ja, daar bedoel ik eigenlijk met name mee dat het me een andere dimensie heeft gegeven over uh, ja, het, het aspect als wielrenner zijn en ook... Uh, het mens zijn en ik denk dat, dat mij dat alleen maar sterker kan maken voor de toekomst. Wat, wat bedoel je daar dan precies mee? Wat, wat is daarin veranderd in jouw hoofd? Ja, dat ik eigenlijk... Uh, kijk, het was eigenlijk maar een, een om het zomaar te noemen, een knullige valpartij waar ik bij betrokken was. En 70 andere renners, waaronder ik dus ook, uh, ook bij betrokken waren. Alleen, uh, ja, dat kan wel iets extra houvast geven om je nog, uh, ja extra nog meer vast te bijten in hetgeen waar je mee bezig bent. Aan de andere kant, ja, je hebt ook gezien hoe jou, jouw ploegmaat Wout Poels... jij was de eerste die erbij was, hè, hoe die daar ja, doodstil lag. Um, ik kan me ook voorstellen dat het juist negatief uitwerkt... en dat je daar angst van krijgt. Um, kijk, als je te lang erbij stil blijft staan... en je gaat over de consequenties nadenken... dan kun je inderdaad uh, daarvan schrikken. Alleen, ik denk als wielrenner zijn de weet je dat het een onderdeel is van de wielersport. Alleen wel het minst leuke onderdeel. En ja, je gaat er altijd vanuit en je hoopt ook altijd dat het uh, nu en in de toekomst goed zal aflopen met valpartijen En ja, ook voor jezelf dus persoonlijk dat het altijd met een goede afloop zal zijn. En op welke manier ben je er dan nu anders mee bezig? Um, ja, als je kijkt dat je weer gevallen bent en door die valpartijen moet zeggen dat je daarom je klassement verloren bent, dan komt het een beetje zeurderig over. En ik ben niet echt het type wat op die manier uh, ja, zeur, zeurderig over wil komen, omdat ik daar niet van hou. en ja, Daarom geeft het me nog meer uh, het gevoel om... Ja, nog harder mijn beste doen om uh, ja, dat te voorkomen, zeg maar. Ja, dat was uh, Rob Ruig tegen Stefan Dalenbaat. Er wordt al driftig getwitterd. Uh, uh, retweet. Even uh, als u uh, gezocht hebt op R1 Sportzomer, dan ziet u vanzelf de documentaire van Raid. Uh, Riad moet ik zeggen, Al Turk. Even de hashtag R1 Sportzomer en retweeten maar.